In zijn woning in Helmond vond de politie dezelfde avond... het lijk van een doodgeschoten vrouw. Ze was een twintigjarige vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats... en werd al ruim een week vermist. De opgepakte man wordt ook verdacht van betrokkenheid bij haar dood. In Jemen heeft president Saleh voor de derde keer verzuimd... een overeenkomst te tekenen waarin zijn aftreden is vastgelegd. Hij had beloofd dat hij vandaag zijn handtekening zou zetten... onder een deal waarin staat dat hij niet wordt vervolgd... als hij binnen een maand aftreedt. Leiders van de partij van Saleh tekenden wel, maar de president stond erbij en deed niets. Bij de vorige twee keren dat hij had beloofd om de overeenkomst te tekenen, kwam hij helemaal niet opdagen. De ondertekening liep uren vertraging op toen aanhangers van Saleh een gebouw blokkeerden waar westerse en Arabische ambassadeurs zaten. Ze werden bevrijd door legerhelikopters. VVV Venlo en Excelsior houden kans om zich te handhaven in de eredivisie. In de play-offs om promotie en degradatie schakelde VVV vandaag Volendam uit... en Excelsior FC Den Bosch. VVV moet het in de beslissende wedstrijd opnemen tegen FC Zwolle. Excelsior krijgt te maken met Helmond Sport. Zwolle schakelde vandaag naar strafschoppen Kambuur uit. Helmond Sport wordt won van Veendam. De beslissende wedstrijden zijn donderdag en volgende week zondag. Het weer, vanavond opklaringen, morgen droog en zonnig. Het wordt dan 17 graden aan zee, tot 21 graden in het oosten. Ook dinsdag en woensdag zonnig en droog. Daarna neemt de kans op een bui weer iets toe. Dit was het NOS Journaal. De Consumentenbond heeft onderzocht wie de beste kwaliteitsbeleving van digitale televisie biedt. En Ziggo komt als beste uit de test. Dat hebben ze goed gezien bij de Consumentenbond. Wilt u ook genieten van de beste kwaliteit?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 WPRO, NTR, Labyrinth, Peter van der Willen en Isolde Hallesleven. Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. Vanavond hoort u onder meer waarom archeologen ruziën over prehistorische grottekeningen. Hoe hersenonderzoekers proberen één grote wegenkaart van ons brein te maken. Waarom religie en geloof niet onlosmakelijk met elkaar verbonden hoeven te zijn. En of een Delftse promovendus Nederland volgend jaar aan Olympische roeimedailles gaat helpen. Hier in de studio hebben wij weer een paar wetenschappers. Te weten Martijn van den Heuvel, hersenonderzoeker aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Ja Martijn, kun je je eigen brein eigenlijk onderzoeken als je je eigen brein moet gebruiken om dat te onderzoeken? Nou ik denk het wel. Ik denk dat je gewoon, uh, je kan een wegenkaart maken. Je kan Nederland openkijken terwijl je in Nederland woont. Ik denk dat dat, uh, dat kan prima. Maar... maar is ons brein groot genoeg om ons brein te bevatten? Nou, ik denk dat het voorlopig het probleem is dat het brein te groot is om het in één keer te kunnen begrijpen. Maar ik denk nog steeds dat we daar wel... Of te klein, hoe je het ziet. Nou, misschien onze breinen wel, maar met... in de toekomst kunnen we wel zulke grote computers maken die dat wel voor ons kunnen opslaan. Straks horen we er meer over. En naast jou, Koert van der Velde, godsdienstwetenschapper en schrijver. En wij gaan het zo hebben over de vraag of je religieus kunt zijn zonder te geloven. Gelooft u zelf? Nee, uh, dat kan ik niet. <laughs> dat kan ik niet? Als nee. Hoe? Wat? Uh, hoe bedoelt u, dat kan ik niet? Uh, uh, nou, als zou ik het proberen. Uh, dus, uh, ik kan wel geloven dat er morgen mooi weer is. Maar religieus geloof, geloof dat God bestaat, engelen, noem maar op... Dat kan ik niet. Uh, uh, zo moeilijk is dat niet, door hele volkstammen doen het. Ja, die zijn zo opgegroeid kennelijk. Of Ik weet niet wat, hoe ze daartoe komen, maar ik kan het niet meer. En ik ken heel veel mensen die dat ook niet meer kunnen. Het is, dat is iets van deze tijd, denk ik ook. Niet hmm. meer echt kunnen geloven? Nee. Zelfs Laat niet dat God uh, niet bestaat. Zelfs niet geloven. Dat is natuurlijk ook een geloof. Hè? Als je helemaal overtuigd bent dat het atheïsme is. Dan, ik weet dat ik heel veel mensen hiermee schoffer. Maar dat is uiteindelijk ook een soort religie. Ik denk het ook. Nou, religie, In ieder geval is een geloof. Ja. Oh ja, want ja. daar gaan we het zo over hebben. Het verschil ja. tussen geloof en uh, religie. Laten we eens beginnen met die, uh, die grottekeningen. Waar ik het al eerder over had. Want uh, er is nogal wat te doen in uh, grot. Een land ruzie tussen archeologen. Het gaat allemaal over de leeftijd. Van een paar tekeningen in een grot. In uh, Zuid-Frankrijk. In Vallon pont darc Sommige archeologen zeggen dat dit de oudste tekeningen ter wereld zijn, 30.000 jaar oud. Maar er zijn ook critici die zeggen, nou, dat zijn het helemaal niet... en uh, ze lijken er maar niet uit te komen. Nou, natuurkundige Hans van der Plicht die mocht naar binnen in die grot. Dat is heel bijzonder. Die mocht het onderzoeken met de, de C14-methode. En die sprak ik gisteren samen met prehistoricus Wil Roebroeks. Wil Roebroeks, Hans van der Plicht, uh, hartelijk welkom in de, in de studio. Meneer van der Plicht, ik wil met u beginnen. U, u bent in die grot uh, geweest. Ja. Wat was dat voor ervaring voor u? Dat was een hele bijzondere ervaring. Uh, ik, ik ben geen grottenmens, dus ik, uh, ik kom eigenlijk nooit in grotten. Uh, dus het was eigenlijk de eerste keer. Maar als je dan die schilderingen ook ziet... ik had er natuurlijk van gehoord, maar dat is werkelijk prachtig. Een magisch moment, zou je kunnen zeggen. Is het makkelijk om daar te komen? Uh, nou, de grot is natuurlijk uh, afgesloten door de autoriteiten. Dus het, in die zin is het niet makkelijk om binnen te komen. Maar als je... Uh, Even afgezien daarvan, het is midden in het uh, toeristengebied van de Ardèche eigenlijk. Uh, dus je loopt een bospaadje af en dan uh, ga je de stalen deur door als, als die open staat. En dan ben je in die grot. Die is ontsloten dus eigenlijk voor onderzoek. Wat, wat en, zie je? Kunt u het omschrijven als je, als je die ruimte binnenkomt waar die tekeningen zijn? Uh, in het begin krijg je een, uh, een, een, een, een grottengevoel, want het is de, de ingang is heel nauw... maar ze hebben paadjes aangelegd en ladderjes, dus dat is echt uh, geen, niet gevaarlijk of zo... Um, en dan kom je in een enorm, enorme ruimte. en uh, Ik weet niet meer precies of het nou de eerste of de tweede ruimte was. Maar het zijn een heleboel grote zalen eigenlijk. En een aantal zalen zijn helemaal bedekt met prachtige tekeningen. Van uh, leeuwen, paarden, uh, mammoeten, uh, neushoorns. Uh, prachtig. U bent natuurkundige. Wat ja. voor onderzoek heeft u verricht aan deze tekeningen? Uh, ik ben dateringsspecialist, dus ik heb uh, uh, met de cvt methode heb ik een aantal dateringen verricht, niet van de tekeningen zelf. Dat hebben mijn Franse collega's gedaan. Een aantal uh, rot, uh, uh, tekeningen zijn gedateerd in Parijs, uh, maar gezien de discussie waar we het ongetwijfeld over gaan hebben zometeen... Uh, zijn er nog meer onderzoeken gedaan, zoals uh, houtskool waar de tekeningen van gemaakt zijn. Althans, dat, uh, dat denken we, denkt men die uh, dat op de grond ligt. Uh, dus er, he, dat heb ik zelf bemonsterd. Uh, daarom was ik ook in die grot, daarom had ik toestemming om dat te doen. En verder, wat, uh, wat ook opvalt in die grot, behalve die tekeningen... zijn enorme, uh, ja, ik zou zeggen, je struikelt over de skeletten van holenberen. Uh, ik weet niet hoeveel het er precies zijn... maar zeker meer dan 100 individuen uh, die daar... Uh, in hun winterslaap zijn overleden. En je ziet allerlei botten en schedels. En die, desto, sommige gebieden van die grotten zijn daarmee mee bedekt eigenlijk. En uh, die zijn ook onderzocht door de biologen... Uh, uh, op DNA en op uh, Want, ja, want die zouden er, er wel eens iets mee te maken kunnen hebben. Ja, en uh, als er dan uh, uh, een datering moet komen... Dan, uh, dan kan het in feite alleen met de c 14 methode Dus uh, naast de tekeningen en het houtskool... Er zijn er ook voorlopig botten gedateerd. We wachten nog even met de voorlopige conclusie. Wil Roebroeks, De discussie is: uh, ja, zijn dit de oudste grottekeningen ter wereld of uh, zijn ze toch wat, wat jonger? Waar staat u in, in deze? Nou, ik uh, ben het wat dat betreft helemaal met Hans eens. Ik denk dat. Die discussie die wordt gevoerd door een heel klein groepje archeologen. die betwijfelen de waarde van die, van die, van die C14-dateringen, voor die grot ver. Maar dat is echt een heel klein groepje. En het is goed dat ze dat betwijfelen, zou je kunnen zeggen... want anders was Hans niet in Grotjeveg geweest. Het is net dat er een debat is. Dat uh, zie je vaker als er een debat is. Uh, dan, dan gaan beide partijen zoveel mogelijk argumenten uh, proberen aan te voeren... en uiteindelijk wint dan uh, de groep met de krachtigste argumenten. En ik denk dat in dit geval uh, duidelijk is dat die oude datering... voor die, voor die grotschilderingen, zo rond de 30, 32, Cols, c uh, 14 jaren... Dat, dat, uh, uh, ik sta er helemaal achter. Ik vind het totaal overtuigend. Dus, dit zijn de, de, de oudste godtekeningen ter wereld, wat u betreft? Uh, dit, zijn, dit zijn de bekendste. Ja, uh, de, uh, althans, ja, van die gevonden ja, ja, ja, zijn. Want ja, er kan natuurlijk meer nog ja. iets, iets, uh, iets ja. opduiken. En dat is het probleem. Ze zijn zo als, zoals Hans al zei. Ze zijn zo ontzettend mooi. En, en dat is een probleem. Uh, ze lijken heel erg. Uh, uh, tussen aanhoudstekens geavanceerd. En dat is waar die, die archeologen moeite mee hebben. Het, uh, iemand zei het is alsof je een Rembrandt vindt... in de tijd van de primitieven. Ja, maar wij hebben... Ja. Ja, dat heeft Paul, Paul Pettit gezegd. Het gezegd ja. Maar ja. Het, uh, het punt is dat wij maar heel weinig uh, primitieven... en heel weinig Rembrandts kennen uit die tijd. We praten over een periode van, van die grottenkunst. 20, 25, 30.000 jaar lang zijn die dingen geproduceerd. En we hebben er maar een paar... Uh, enkele tientallen goede observatiepunten in die tijd. Dus we kennen de variatie helemaal niet, zou je kunnen zeggen. Dat dit uh, ja. een verrassing is, zegt iets over hoe weinig we weten... van die uh, uh, grote kunst. Nou zou je zeggen, zo'n zo koolstofdatering, uh, dat is gewoon hard bewijs. Als, als die zegt dat het zo oud is, dan is daarmee de discussie afgesloten. Waarom is dat nu niet zo? Nou, dat komt voornamelijk omdat uh, het vrij moeilijk is... om een goede datering te doen. Ehm... Uh, uh, uh, Vooral bij, uh, ja, er wordt dan, je, je bent heel gevoelig voor verontreinigingen, juist bij deze hele oude uh, tekeningen. Dus daar is altijd discussie over mogelijk. En dat weet Pent dit, want hij en komt bij het Petit. Oxford C14 lab Precies, <hums> en dat is op zich, uh, dat daar vragen over gesteld worden, is op zich terecht. Um, maar er zijn nu zoveel dateringen van alles bij elkaar... dat uh, ook door diverse laboratoria... Dat, uh, ja. dat er eigenlijk niet meer aan getwijfeld kan worden. En ja, een van de die, leukste vind uh, ik zelf in die grot... dat het, uh, je hebt die, die uh, tekeningen... en daar komt een laag calciet overheen. Een chemisch juist, laagje, ja. wat, die, wat die dingen bedenkt. Druipsteen. druipsteen. Ja. En... Op die druipsteen heeft men enkele duizenden jaren later... een soort toort, een fakkel uh, opgefrist. Dus door, door die tegen de, de wand uh, te duwen. En dat houtskool is 5000 jaar ouder... dan het houtskool van de schilderingen zelf. Dus er zit ook in de grot zelf een hele mooie... Er zijn verschillende ja. Ja. Uh, uh, lagen. U, u noemde uh, Petit, dat is een van de, van de geleerden die zich hier uh, tegenaan bemoeit. Wat is dat eigenlijk voor, voor wereld? Wie zijn de mensen die deze uh, tekeningen ontdekken, die die grotten ingaan? Uh, is dat een heel aparte uh, hoek van wetenschap? Nou, de, uh, ook daar geldt weer dat er enorm veel variatie is. Er zijn mensen zoals die, die speleologen, die, uh, die grotten, uh, doorzoekers, die, die Grot Chauvet ontdekt hebben, onder wie meneer Chauvet, naar wie de grot genoemd is. Maar Lascaux is bijvoorbeeld ontdekt door drie jongetjes... die uh, hun hond zochten die in een spleet gevallen was. Uh, Lascaux is een hele belangrijke andere, uh, belangrijke grot in, in, in de Dordogne. En uh, een groot deel van de grotten is ontdekt door jonge mensen die op zoek gewoon spannend, uh, die een kick zocht. En en, met ja-avontuur is het ook natuurlijk. Ja, ja. Ja. Er zijn ook onderzoekers, zoals Dil Guthrie, een collega van ons... die stelt dat een groot deel van die kunst in het verleden gemaakt is... door soortgelijke jongetjes. Want, want wie waren de makers van deze kunst? Wat weet u daarvan? Weinig. Wij weten... Uh, kijk, welke... Uh, de cultuur, de culturen die, dat die, uh, uh, die dit soort uh, uh, schilderingen achtergelaten hebben, ja, daar, daar, daar kunnen we namen op plakken. Maar we hebben geen enkel idee van de, van de leeftijdsklasse, of, van, of het mannen of vrouwen waren die ideeën. Daar kun je natuurlijk wel naar gissen. Je kunt bijvoorbeeld wat Dil Guthrie gedaan heeft. Die heeft uh, gekeken naar uh, uh, wie in de hedendaagse wereld in, uh, in grotten afdaalt. En als bioloog denkt hij dat dat soort informatie je iets kan vertellen... over wat er in het verleden gebeurde. Omdat we... 30.000 jaar geleden klinkt ver... maar in biologische evolutie is dat natuurlijk niet echt, echt veel. En hij stelt dat dezelfde mensen die vandaag de dag in grotten afdalen... op soortgelijke leeftijdsklassen... en, de so en uh, dat zijn meestal jonge jongvolwassen jonge, jong mannen... dat die ook in het verleden dat uh, hm. gedaan hebben. We weten wel iets van die mensen. Hè? Er zijn handafdrukken zijn... Er... Ja in uh, kleurstof en uh, hele panelen zijn met handafdrukken uh, ja, versierd eigenlijk. Dat is ook heel spectaculair om te zien. Die heeft hij gemeten? Hè? Die heeft ja, hij gemeten ja. om te kijken naar ja, dus, uh, hoe oud de mensen zijn. Ja. Zijn het mannen vrouw? en vrouwen. Ik weet niet precies wat ba het opgeleverd heeft. Maar. Verder weten we niet heel veel van, van, van nee. die culturen. Dus ja. Ze hebben dit achtergelaten ja. en verder niet veel instrumenten. Of, uh, nou, of dat wel, Kijk, je, uh, wat, wat Guthrie ook benadrukt heeft, is dat uh, wat Hans ook al zei... Uh, Vaak als je die grotten binnengaat, en er zijn er tientallen... dan duurt het een tijdje eerder schilderingen opduiken. En dat heeft heel veel van doen met het feit dat hoe dichter bij de ingang... hoe meer die wanden aan verwering bloot zijn gesteld. Dus uh, wij denken eigenlijk dat, dat deze jagersverzamelaars... want het waren mensen die trokken rond, jagersverzamelaars... dat die uh, overal versieringen achterlieten, dat ze... Uh, hun uh, huid uh, insmeerde met uh, dat ze zich zeg maar zoals te roodhuiden... Uh zich versierden, persoonlijke uh, sieraden hadden. Dat ze hun werktuigen versierden. Die vinden we ook. We vinden dat versierden. ze gewoon eigenlijk alles, alles beschilderden. Alles. Het is toevallig goed bewaard gebleven in die, op die diepe plekken. Omdat het zulke kunstminnaars waren? Of, of heeft het ook een soort misschien uh, religieus aspect? Want u bent in die grot geweest. U zei het is een magische ervaring. Ja. Uh, zou dat Voorbij ook het moderne mens. Zou dat misschien voor hun ook het doel zijn geweest? Om, om in zo'n grot waar alles galmt. Uh, een soort ja, ritueel. Uh, wie, wie zal het zeggen, maar ik kan mij daar heel goed iets bij voorstellen. Uh, wat mij ook enorm intrigeren is: er ligt ergens aan het eind van die uh, grot een, uh, een plat stuk steen en daar ligt een berenschedel op. Nou, als je daarvoor staat, dan, dan lijkt het verdacht veel op een altaar in een kerk. Bij wijze van spreken. Dat is heel intrigerend natuurlijk. Maar ja, wat, wat kun je daar verder van zeggen? Je ziet, je ziet een berenschedel, maar een paleolitische mens heeft hem daar duidelijk neergelegd. Maar wat betekent dat? En vandaar ook dat die, dat die bieren, uh, skeletten belangrijk waren. Want je zou in ieder geval niet verwachten... dat de, die mensen daar stonden te schilderen terwijl er een beer lag te slapen. Dat lijkt nee, nee, nee, dat lijkt me uitgesloten. Ja, dus, uh, uh, uh, dat die dateringen uh, on, grosso modo dezelfde ouderdom opleveren... Daar, daar zitten natuurlijk ook hele grote foutenmarges in. Dat is, we kunnen dat niet heel nauwkeurig dateren. Dus uh, er zit zo'n paar honderd jaar foutenmarge in een C14-meting. Maar het, het circuleert allemaal rond de 30.000. Zijn, de, zijn die grotten uh, op de een of andere manier te bekijken voor het publiek? Want uh, er worden wel eens films ja. gemaakt. Werner Herzog's film, hè? Chauvet ja. is nu in de film van Werner Herzog. Uh, ja. Die staat op uitkomen, ja. denk ik. En verder, of uh, Forgotten uh, Dreams of iets. In ja. 3D. Is ja, in 3D-film. En verder is, uh, uh, is er een hele goede site gemaakt waar je virtueel kunt bezoeken. Daar staan, dat, dat haalt natuurlijk niet bij een echte belevenis, maar zijn, er zitten prachtige foto's in. Uh, maar je op vind je hem van maar in, in de Dordogne... Dus de, de, de, de, de Chauvet ligt in het Dal van de Rhône... maar veel westelijker in de, in de buurt van Les Eyzies, in de Dordogne, het Verzerendal... daar zijn nog steeds een groot aantal sites voor toeristen te bezoeken. Maar die echt hele mooie, zoals Lascaux... en, en deze, die zullen nooit open gaan voor publiek. Uh, Lascaux nee. is al lang nee. gesloten voor publiek. Ja. Ja, daar is een kopie voor gebouwd. Ja, en, en dat... deze grot, daar is een strikt toelatingsbeleid. Uh, er wordt exact bijgehouden hoe lang en hoeveel mensen daar zijn... En op een gegeven moment is het tijd om en dan, uh, dan moet je eruit. Dat heeft te maken met uh, CO2-vochtigheid. Dat wordt allemaal gemonitord. Uh, Zal deze discussie ooit, ooit afgesloten zijn? Of is dit gewoon zo'n discussie die geleidelijk aan een stille dood sterft? Over, ja, over die, die, die, die, is ooit die, die is op een gegeven moment afgelopen. Dat sterft ja. inderdaad een stille dood. Ja. En uh, dan wint uh, het standpunt van de natuurwetenschappers. Kijk, het, het is in feite ook... Uh, een, een, een continuing story. De, de tekeningen zelf zijn als eerste gerateerd door, de, door mijn Franse collega's. Dat was eind jaren negentig, 2000 zeg maar. Inmiddels tien jaar geleden. Daarna zijn we in die grot geweest voor de dingen die op de grond liggen. Er zijn een aantal projecten geweest met de beren. En dat soort ja. werk gaat continu door. Dus we zoomen steeds in. Er wordt steeds meer bekend van wat men ook maar in die grot vindt. En wat betreft uh, ouderdommen komt alles rond de 30.000 uit. Toevallig ja. of niet toevallig, dat weet ik niet. Maar dat is. er wordt dus, steeds meer ja. bekend Maar Wat natuurlijk. ook fascinerend is, in, is dat die technieken die Hans toepast... die hebben ons bijvoorbeeld ook geleerd in andere grotten dan dat die schilderingen uh, één keer aangezet werden... op een onbekend moment in de tijd... en dat ze dan een paar duizend jaar later bijgeretoucheerd worden... en dan een paar duizend jaar later weer. Dus dat, dat, dat ze als het ware onderhouden werden. Sommige van die schilderingen... Aha. In, grot, ja, als, ik niet. Ja, in de Dordogne is dat uh, ook door uh, collega's van jou uh, vastgesteld. Dus dat het bijvoorbeeld eerst in rode oker opgezet wordt, kun je niet dateren. Dat er dan strepen ingezet worden met uh, houtskool. En dat daarna weer strepen komen die, uh, die Dus laatst, dat duidt op een, op een, een lange uh, cultuur? Voor sommige, Voor sommige, sommige van die schilderingen hadden waarschijnlijk een betekenis... die over vele tientallen generaties heen uh, doorgegeven werd. Wil Robrooks en Hans van der Plicht... Hartelijk dank. We zullen nog wat op de website zetten... dat mensen kunnen kijken naar de plaatjes van die kunst. Want het is echt heel prachtig om te zien. Zonder meer. Ja. Dank jullie wel. Graag gedaan. Zometeen hoort u alles over de hersenen als ingewikkeld wegennet. Maar nu eerst even dit. Wetenschap in één minuut.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 die toen net een paar dagen op mijn lab was. En uh, we werden heel erg vliegt op elkaar. En dat is nou mijn vrouw wacht zo meteen weer terug naar huis ga. gaan. Een aflevering van onze rubriek Wetenschap in één minuut. In de hoofdrol hoorde u dierfysioloog Peter Klaren... en de minuut werd gemaakt door Frederik Melman. Je kunt het brein gerust vergelijken met één groot wegennet. Met knooppunten, snelwegen, provinciale wegen en ja, ook doodlopende straatjes. Nu hebben hersenonderzoekers wereldwijd het ambitieuze plan opgevat... om samen dat hele ontzettend ingewikkelde wegennet in kaart te brengen. Martijn van der Heuvel, hier bij ons in de studio... is vanuit Nederland betrokken bij dat project... Um, ja, Martijn. Pieter vroeg eigenlijk terecht al helemaal aan het begin van de uitzending: kunnen we met ons brein wel ons brein bevatten? Want uh, het brein heeft honderd miljard zenuwen. Een enkele cel die heeft weer verbinding met tienduizend anderen. We hebben het hier over biljoenen verbindingen. Kun je het überhaupt bevatten? Nou, de grote niet, denk ik. Nee, ik denk dat we dat. Uh, dat dit zijn aantallen die we, die, ja, die we gewoon niet kunnen inschatten. Ik denk een klein voorbeeldje is bijvoorbeeld het internet. Nou, iedereen zal beamen dat het. Massive is, ongelooflijk groot. Maar dat is enkel maar een fractie van, uh, van, uh, van de verbindingen die we in ons brein hebben. Dus het, uh, mijn brein, uh, nou niet specifiek mijn brein, dat klinkt meteen zo opschepperig... maar een brein is groter dan het hele internet. Ja, nou, qua connecties dan niet. Qua informatie die erin zit natuurlijk. Uh, maar botweg de, de, de verbindingen die tussen de websites zitten, ja, dan is het menselijk brein uh, groter. Het is, het is ook groter dan, zitten bijvoorbeeld meer connecties in het menselijk brein dan basenparen in ons DNA. Dus dat is, dat, is, dat is onvoorstelbaar. Maar hoe sta je dan aan het begin van dit, nou ja, idioot ambitieuze project dan? Ja, nou ja, ja, dat wordt ook wel veel gezegd, hè? maar ik denk dat, we dat, niet, dat dat ons niet moet uh, weerhouden. Vijftien jaar geleden werd er geopperd om, om uh, menselijk DNA in kaart te brengen. Er ook mensen, nou, dit is, dit is gekke werk. Dit gaat nooit lukken. Dit, dit duurt honderden de jaren en, en 15 jaar later zijn we daar. Uh, ja, dus we hebben ook altijd gezegd: Nou, meer dan 10 MB zullen we niet opslaan op de harde schijf. En nu hebben we iPods van, uh, van 200 gig, dus uh, het feit dat het nu nog onmogelijk is, uh, moet ons niet weerhouden om uh, alvast de technieken te gaan, gaan maken om, om dat te gaan doen. Hoe ziet het er eigenlijk uit, die netwerken? Want um, uh, ik zei het al, je kunt het vergelijken ook met stations en, en misschien zelfs rails. Maar um, in hoeverre. Ligt het vast? Is dat zichtbaar? Is het niet wat elke seconde verandert of honderdste van een seconde? Uh, op heel kleine schaal wel. Uh, de brein bestaat dus uit die, uit die neuronen, dat zijn eigenlijk hele kleine celletjes. En die hebben draadjes, uitlopers. Die, die krijgen dus 10.000 draadjes, 10 draadjes binnen. En ze hebben eigenlijk allemaal gemiddeld één draadje. En die, dat ene draadje die maakt allemaal weer op het einde allemaal weer kleine connecties. En die kleine connecties, die, die, die veranderen. Nou, we denken op, op, op secondeschaal. Uh, misschien wel op, op microsecondeschaal. Dat, dat is eigenlijk nog onderzoek dat heel erg uh, weinig bekend is. Heel lang hebben we gedacht dat dat uh, heel, helemaal fixt was. Het was, nou ja, zodra je... Uh was, dan was je brein wel een beetje uitontwikkeld en dan uh, werd er alleen nog informatie ingestopt. Maar dat is, dat is achterhaald. Het, het verandert op de, op de seconde schaal. Op grotere schaal is ja. het veel, veel vaster. Uh, wij hebben allemaal dezelfde grote snelwegen in ons brein. Uh, kwaliteit kan anders zijn, maar een gezond brein heeft wel ongeveer dezelfde. Vandaar baan. ook die vergelijking. Je hebt zeg maar een hoofdwegennet met, met grote brede vijfbaanswegen en dan heb je allemaal provinciale wegen en dan landweggetjes en dan uh, halvergaande weggetjes. en mm -hmm. Dat is de vergelijking met de snelweg. Ja. En hoe jullie het in beeld brengen? Want op de site van uh, Human Connectome Project, wat het dus heet.org. Zag ik een soort fluoriserende ja. spaghetti tekeningen. Ja. Is dat ook wat het, hoe jullie het in beeld gaan brengen? Of? Ja, dat is wel een van de technieken die uh, dat plaatje dat refereert naar Diffusion Tensor Imaging. Dat is een MRI-techniek waarmee we hebben dus. Uh, nou ja, dus die grote snelwegen in kaart kunnen, kunnen brengen. Dat, die grote snelwegen zijn niks anders dan, dan miljoenen van die draadjes bij elkaar. Dan weer gebundeld. Weer in, net, eigenlijk net als een telefoondraad bestaat ook heel veel koperen draadjes. Uh, en, die, en die kan je op die manier dus in 3D-modellen in, in, in kaart brengen. Ja. Kunt u ook een gedachte uh, traceren? Is dat, is dat dan mogelijk dat je één gedachte uh, in kaart kunt brengen in het brein? Ja, daar zijn ze wel mee bezig. Ja, er zijn wel groepen die dat, die dat beweren. Dat we dus, uh, dan kijken we dus niet naar die structurele banen, maar eigenlijk over het verkeer wat er overheen gaat. Dat noemen we dan functionele MRI. En uh, ja, we kunnen wel heel grosstoffelijk... kunnen we bijvoorbeeld wel... Uh, als je iemand in de scanner legt... en ik geeft jou een plaatje van een, uh, van een letter... of een, een plaatje van bijvoorbeeld een cijfer... dan kan je wel uh, tot op zekere mate... En achteraf reconstrueren wat je gezien hebt. En als je dan doorgaat met, met die vergelijking met een, een, een snelweg en een hoofdwegennet en een zijwegennet en een afslag en een rotonde, wat, wat gaat er dan over die weg? Zijn dat gedachten of, of is dat al te specifiek? Elektrische stroompjes. Dat gewoon, is eigenlijk gewoon, gewoon, gewoon simpele stroompjes. Een cel is eigenlijk van neuron is, is, is ongelooflijk dom. Uh, een, een neuron kan niks, die krijgt alleen maar wat informatie binnen. En die uh, dus 10.000 andere cellen schreeuwen tegen hem en hij schreeuwt weer naar een andere cel. Dat, dat is eigenlijk het enige wat een. Want ik bagatelliseer natuurlijk enorm veel de microbiologie hier. Maar vanuit, vanuit mijn niveau, waar ik op naar kijk, is dat, is, dat een, is dat een cel. Dus daar zit zelf geen informatie. De gedachte is niet dat die ene cel die vuurt naar een andere cel. Maar dat is gewoon hele wolken van, van cellen die. Dat is een hele uh, complexe. Uh, uh, samenhang van allerlei ja. stroompjes in allerlei neuronen. Ja. Dat dus het is, is niet het stroompje zelf, maar meer het patroon wat er ontstaat, dat het waarschijnlijk de, de, de gedachte is. En dan is het dat de grote snelwegen, dat zijn de gebaande routes, of is het zo hoe ontstaan die überhaupt de netwerken in je hoofd? Is dat bij de geboorte bepaald, of, hoe je bent op ge of is het aangeleerd? Beide. Het gedeelte is genetisch. Het gedeelte, zeker die, die grote snelwegen, die zitten gewoon... Uh, um, en dat is denk ik ook wel wat we zien bijvoorbeeld bij tweelingonderzoek. tweelingenonderzoek. Hè. Dus je hebt tweelingen die, die, die veel van hun DNA delen, zelf groot, zelfs 100%. Ja, dan zie je ook wel dat gedeelte van die, uh, van die uh, informatiepatronen gewoon vast zijn. Die zijn gel ge behoorlijk gelijk tussen twee tussen tweelingen. Dus, dus dat is zeker genetisch. Maar daarbij moet natuurlijk wel dat al onze ervaringen die moeten opgeslagen worden in dat, in dat brein. En dat is, ja, in mijn visie is dat niks anders dan dat er dus connecties gevormd worden en, en activatiepatronen uh, veranderen. En die zit daarmee. Want Dick Swap heeft een boek geschreven met Wij zijn ons brein. Zou, jij dan, zou jouw motto dan zijn: Wij zijn ons netwerk? Ja, ik denk het wel. Ja, dat is ook een, een, een, een uitspraak van uh, Sebastian Siong, is een van de een hoogleraar aan de MIT volgens mij. En die, die heeft ook uh, vorig jaar uh, tijdens een belangrijke presentatie gezegd: I am my connectome. We zijn wie we zijn, doordat we de verbinding in ons brein hebben. En, en ja, ik, ik ben ook sterk van mening dat, dat uh, ja, we zijn, zeg maar, ons brein, in de zin van dat er uh, bepaalde gebieden zijn waarbij de eigenschappen opgeslagen uh, zitten. Maar. Een gebied zelf, net als een neuron zelf, die, dat is niks. Dat is, daar heb je er heel veel van en die, zijn, die, die kunnen heel weinig. Het maar gaat juist om de connecties tussen die gebieden. Maar je die kunt ook je eigen mee. brein sturen. Want, want zoals je, als je bijvoorbeeld elke dag met haltertjes in de weer gaat... dan krijg je hele gespierde armen. Als je elke dag aan bepaalde dingen denkt... dan zullen die uh, wegen die daartoe gaan al vrij snel ja, uh, verbreed worden. Ja, die zullen gaan. Dat is hetzelfde als je gewoon heel veel verkeer hebt. Je hebt heel veel file. Dan zegt de overheid zelf: nou, er moet een baan bij. Heb je ook, ook wel eens breinfiles? Is dat zo? Als je niet op een naam kan is dat dan een breinvier? Nou, ik denk wel dat het inderdaad informatie naar verkeerde plekken gestuurd kan worden. Of, of dat... Er, ja, we hebben ook wel eens vaak ervaringen dat dingen opeens aan elkaar gekoppeld worden. Dat je dus, je denkt aan een blikje cola en dan opeens denk je op, denk je aan iets anders. Ja, dat is gewoon informatie. Dat zijn de verbindingen die die nou ja, die, die, die, die cellen die die cola informatie opgeslagen hebben. Die hebben ook weer verbindingen met andere dingen. We opeens hele rare... Uh, interacties kunnen krijgen. Maar hier zijn het. Stel hey, je, legt je een MRI-scam we laat het getal 3 zien. Bij mij gebeurt er dan vloep, uh, ligt het op allerlei plekken op. Bij Pieter misschien weer op andere plekken. Maar de tweede keer dat je met cijfer 3 laat zien, is het dan ongeveer hetzelfde of is het dan niet weer helemaal anders? Kan dat ook? Ja, ik denk wel dat dat behoorlijk voor dit soort simpele dingen behoorlijk robuust is. Dat okay. we wel uh, hetzelfde zien. Alleen. Ik denk wel dat we, dat is misschien ook wel wat ons mens maakt, dat we die informatie altijd koppelen aan, aan iets, aan een bewustzijn. En dat we dat, ja, we zijn heel snel verveeld. Dus je gaat heel snel denken, nou, je ziet het getal drie. En dan denk je, nou, drie, ik moet nog drie eieren hebben. En van eieren denk ik, nou, ik wil zo'n dus omelet. En ik denk van, van al die associaties die ontstaan, dat is als het ware dat er gewoon, ja. Informatie over dat netwerk gaat dat de worden? hele god, dag zo van, van een drie, dan denk ik aan eieren, denk ja, ja, aan eieren, om... denk aan supermarkt, denk aan supermarkt, denk aan, supermarkt denk, aan vriendin, denk aan vriendin, denk aan vriendin, denk aan snelweg, dan gaat het de hele dag zo door. Ja, het is natuurlijk heel, heel gevaarlijk om niet te zeggen dat het bij mij, ik, ik heb het bij mij wel het idee dat dat zo is dat ik continu allemaal associaties ja, maak. Bij mij is het en, en, ook een bende. Nou, gelukkig, want anders die zolder dan, uh... is bij jou een bende. Uh, ja, nou, maar ik las ook ergens, want dat is, uh, we gaan het straks ook over religie hebben. Als je je heel erg concentreert, dat het heel erg lekker kan zijn omdat het gevoelsmatig lijkt dan even die hele chaos, zeg maar, in je hoofd met ja. al die associaties, dat dat... Meditatie. Uh, ja, dat ja. zich dat dan concentreert. Of dat dan... is het Zou dat te zien zijn in een scan met een hele grote dikke snelweg... die even alleen oplicht of iets... één gebiedje maar of... Nou, ik denk wel dat je inderdaad informatie of... of laat zo, als, als je in rust bent, als wij denken dat we gewoon op de bank liggen en niks doen... dan gaat het brein gewoon, stand gewoon door. 95 ja. uh, op eigenlijk 95 van zijn capaciteit. Ja, er wordt zo gezegd dat, dat het dan nog drukker is in je hoofd nou ja, wanneer je, op, je concentreert. Op sommige, op sommige gebieden wel, ja. En uh, zeker gebieden waar we die betrokken zijn bij, uh, bij onze innerlijke gedachten. Dus denken over jezelf en zo. Die zijn eigenlijk tijdens rust gewoon... Uh, gewoon actieve. Dus ja, dat, het lijkt me dat dat gewoon altijd uh, dat gaat door. En het is ook niet te stoppen. Het is niet... Uh... Maar hoe gaat u dat dan in kaart brengen? Want u wilt een, een, een mooi wegennetwerk in kaart brengen. Prachtig project. Nergens voor terugdijnsen. Maar hoe gaat dat concreet in zijn werk? Waar te beginnen? En, en hoe te werk te gaan? Nou, we beginnen eigenlijk op een wat grofstoffelijke schaal. Je kan op het neuronniveau werken. Maar dan hebben we dus uh, zoveel connecties. Dat, dat, er is nu niet eens voldoende opslagcapaciteit in de wereld. Om dat op te slaan. Zeg maar bij wijze van op computers. Dus uh, dat, dat, dat, als we dat al gaan doen. Dan is dat wel inderdaad toekomstmuziek. Maar je kan wel op een. Net als met bijvoorbeeld Google Earth. Een beetje uitzoomen. En dat je dus alleen naar die grootstoffelijke organisaties kijkt. En dan hebben we het over bijvoorbeeld miljoenen grote snelwegen. Of honderd of miljoen grote snelwegen. Maar heeft u allemaal proefpersonen in de scanner liggen? Of, of gebruikt u daarvoor andermans onderzoek? Nee, we stoppen mensen gewoon daadwerkelijk in de, in de, in de, scanner, in de en, scanner. En dan geef je ze een gedachte of, of een taakje? Nee, wat we doen is dat we dus mensen... Die structurele banen die zijn in principe functieloos. Dus die, die, die zijn er gewoon en die kan je gewoon meten. En wat we daarnaast ook doen is dat we inderdaad rustmetingen nemen. Dus dan maken we gewoon... Dan meten we de gedachten van mensen gedurende een periode of tien? En dan kunnen we dus kijken welke gebieden met elkaar communiceren en op welke tijdschaal ze dat doen. En dat, en dat leg je ook gelijk vast dan? Is, krijg je in een MRI dat je zo'n zo plaatje krijgt van uh, hoe ja, het er op dat moment uitziet? Ja. Nou ja, we hebben, het natuurlijk wel wat, uh, er komt een wat computerwerk aan de slag en om een 3D-model te vermaken in principe. Maar in, dat kan. Je, je bent welkom. Je kan bij ons komen en dan maken wat we. Wat zijn tot nu toe de bevindingen? Nou, wat we, wat we, het meest interessante wat we denk ik, de afgelopen jaren geleerd hebben... is dat die connecties in het brein niet willekeurig zijn. Het is niet, het is niet random. Hè. We hebben allemaal het idee dat we dat, nou, dat misschien chaotisch zijn in het brein. Maar er zit wel een bepaalde structuur in. Hè. Met name die, wat we, die topologie of die organisatie van die connecties... met name de efficiëntie daarvan... is heel belangrijk voor ons cognitief gedrag. Dus uh, wat we bijvoorbeeld gevonden hebben is dat uh, hersennetten, breinnetten... Die, efficiënter zijn, ja, die behoren ook toe aan de meest slimme mensen. Dus mensen met een zeer hoog uh, IQ hebben ook een heel erg efficiënt werkend uh, breinwegen. Dus dan is het, dan kies je, uh, in het brein wordt ook de snelste weg gekozen, zeg maar. Ja. ja. Mensen kunnen heel snel blijkbaar informatie aan elkaar koppelen. Dat is ook mijn definitie van intelligentie, dat je zegt, ja, het, het vrij kunnen associëren en kunnen linken en komen van met unieke Ja, maar het lijkt me ook te maken met veel verbindingen. Dus dat uh, bij intelligente mensen is dan dat heel veel oplicht of hoeft dat niet per se zo? Ja, wat, dus, wat we dus juist vonden is dat de mensen helemaal niet meer verbindingen hebben, maar die, die verbindingen zijn gewoon efficiënter geplaatst. Je, kan, uh, je hebt honderd steden met duizend snelwegen. en die kan je, je, ja, je kan alles concentreren tussen twee steden, maar dat is niet efficiënt. Je kan het gewoon, er zijn bepaalde configuraties die veel beter zijn en uh, veel minder files opleveren. En dat blijkbaar doet het brein van uh, intelligente mensen dat. Of andersom gezegd, ik denk dat je slim bent omdat je gewoon een efficiënt brein hebt. Je hebt zelf goede hoop om het allemaal in kaart te brengen. Wat, wat wil je daar eigenlijk mee? Wat, waar hoop je op? Nou, ons, ons doel is, ons uitgangspunt is dat er veel uh, ziektes zijn. Ik werk in een uh, universitair medisch centrum. Dat, uh, uh, dat er bepaalde ziektes zijn, zoals bijvoorbeeld schizofrenie, uh, maar ook neurologische ziektes. Dat er dus iets misgaat in die configuratie van die verbindingen. En bijvoorbeeld bij schizofrenie is dat al honderd jaar geleden al gehypothetiseerd. Uh, maar we hadden botweg gewoon de technieken niet om dat uh, te onderzoeken. En nu kunnen we dat wel doen. We kunnen in levende mensen... Dus het is niet een specifiek deel in het brein waar iets mis is... maar het gaat om hoe je die collecties ja. legt. Dat ja. daar iets mis gaat. Uh, dat, dat, is, dat is onze hypothese. Ja. Dus dat het dus, uh, er zijn natuurlijk, als je een hersenbloeding hebt, dan is het op één plek. Maar de effecten daarvan zullen veel wijdverspreider zijn. En die, dat kunnen we nu in kaart brengen. En dat gaat ons veel meer... Uh, hopelijk... Uh. <laughs> Ik zie je al lachen, maar dat gaat ons veel meer opleveren. Ik hoop dat het gaat lukken. Hartstikke bedankt Martijn van den Heuvel. En dan is het nu in het Labyrinth Radio tijd voor het laatste wetenschapsnieuws. <middels> Met één oogopslag kunnen we zien of de flessenopener in dat ene laadje ligt. Of dat de koffer op de transpor transportband staat hè, op, de, op, het, op de luchthaven. Of dat er iemand vrij staat in een voetbalspelletje en dat je de bal kan overspelen. En dat kunnen we allemaal omdat hersenen heel snel zijn met het gebruiken van snel beschikbare informatie. Nou, een onderzoek naar dat fenomeen en hoe dat precies werkt dat is gepubliceerd in Nature Neuroscience. En de auteur W. Kima uit Houston die hebben we nu aan de telefoon. Goedenavond. Ja, goedenavond. Wat heeft u precies uh, onderzocht? Uh, wij hebben onderzocht hoe goed de hersenen zijn in het snel bepalen of een gezocht voorwerp aanwezig is. Uh, dus in die voorbeelden die u net noemde uh, is het heel belangrijk om, om zo'n zo beoordeling snel te maken. En zo'n visuele zoekopdracht is eigenlijk een heel klassiek uh, probleem in de studie van de visuele waarneming. Nou is het natuurlijk makkelijk om te denken dat visuele waarneming gebeurt met de ogen... maar dat is in werkelijkheid niet het geval. Het meeste werk wordt gedaan door de hersenen. En uh, de hersenen die moeten voortdurend omgaan met onzekerheid. Um, die onzekerheid die komt dan van verschillende oorsprongen. Bijvoorbeeld uh, objecten be bewegen snel, of het is donker... of objecten staan ver weg of ze lijken weg op de achtergrond. En in al die gevallen moet het brein op basis van onzekere informatie moeten vaststellen of het gezochte voorwerp aanwezig is. Zoals we eigenlijk in een hele grote groep mensen meteen een bekende eruit weten te pikken, terwijl die mensen toch uh, min of meer op elkaar lijken. Dat klopt precies. En het is natuurlijk een moeilijke taak. En je zult er ook vaak fouten in maken, maar het blijkt dat uh, van de mogelijke strategie is er één die de allerbeste strategie is. En onze vraag was, volgen uh, menselijke proefpersonen die strategie? En wat deden jullie met die proefpersonen? Die gaven jullie plaatjes en uh, intussen keken jullie naar de hersenen? Hey, nou, uh, het was eigenlijk alleen maar een gedragsstudie. Dus we, we lieten mensen inderdaad heel veel plaatjes zien. En onze plaatjes die waren heel eenvoudig, eigenlijk heel saai. Dus die bestonden uit een aantal lijntjes en er was één diagonaal lijntje die wel of niet aanwezig kon zijn. Dat wel of niet aanwezig kon zijn en de proefpersoon moest aangeven voor elk beeld dat hij te zien kreeg was dat diagonaal lijntje wel, wel of niet aanwezig. En uh, hoeveel uh, vertrouwen had de proefpersoon in die beoordeling. Dus hoe zeker was die. En zo kon je dan zien of ons brein er goed in is. Nou, is ons brein er goed in? Ja, het blijkt... Uh, we, waren, uh, we wisten dat helemaal niet zeker toen we eraan begonnen. Maar het blijkt zo te zijn dat uh, de mensen de proefpersonen heel dicht bij die optimale strategie uh, liggen. Zal je ook vaak en... onderzoeken lezen dat we zo makkelijk te foppen zijn. Dat je dan een filmpje moet kijken, let op, uh, op de rode bal... dan zie je niet eens dat er een olifant door het scherm loopt. Ja, dat klopt. En dat, zijn, dat is een situatie waar bijvoorbeeld... doe uh, doelobject uh, met mensen aandacht richten op iets anders. En uh, waar ze dan niet aandacht op richten... dat uh, is dan, wordt dan heel mo moeilijk waargenomen. In ons geval... Uh, besteden mensen aandacht aan alle objecten in het, in het display. Aandacht is het toverwoord. Waarom zijn we er zo goed in? Wat kan ons brein dat maakt dat wij uh, inderdaad meteen onze eigen koffer herkennen? Ja, dat, uh, dat heeft eigenlijk te maken met wat de vorige uh, spreker ook uh, zei. En het heeft te maken met de verbindingen. Dus uh, wat we hebben gedaan is, we hebben een neuraal netwerk gebouwd, de computer, dus het is een simulatie, die die optimale strategie kan nabootsen. En uh, dat is niet een eenvoudig probleem, omdat we willen dat dat neurale netwerk die eigenschappen van echte hersencellen kan nabootsen. Um, maar we, we zijn daarin geslaagd en we hebben dus nu een idee wat de hersenen doen om deze taak op een zo goed mogelijke manier op te lossen. Waar zou je het mee kunnen vergelijken? Um, het is meer of meer als je, uh, laten we zeggen, een detective bent en je hebt verschillende getuigen van een misdaad en uh, elke getuige die heeft zijn eigen verhaal, maar niet alle getuigen zijn even, even betrouwbaar. En als dit goede detective ga je dan die verschillende stukjes informatie bij elkaar voegen en dan maak je een oordeel van wat is er gebeurd of wie is de, wie is de schuldige. En de hersenen die werken min of meer hetzelfde in deze situatie, dus je hebt informatie van elke locatie, die voeg je bij elkaar, maar heel belangrijk, je weegt de informatie bij de, met de betrouwbaarheid van elke, elke stukje informatie. En wat is de volgende stap? Want dit is een mooie bevinding, een mooie publicatie. Ga jullie nog verder met het onderwerp? Ja, wat mij heel erg interesseert in mijn lab is uh, om te zien waar die optimaliteit ophoudt. Dus we zien nu dat in deze visuele taak mensen bijna optimaal zijn. Dus uh, ze, ze doen het zo goed als, als theoretisch mogelijk is, gegeven de onzekere informatie. Maar op een gegeven moment kun je die taak misschien zo complex maken dat dat niet meer het geval zit. En dat is, en dat, dat is voor ons heel interessant. Becky Ma, hartelijk dank. Assistant Professor in de Theoretische Neurowetenschap aan het Baylor College of Medicine in Houston. Ja, dank u. Op topniveau roeien en wetenschappelijk onderzoek doen geen peulenschil, maar Arnoud Geidanus doet het. Hij probeert zijn eigen Olympische boot in het lab van de TU Delft nog sneller te maken. Verslaggever Frederik Melman zocht hem op tijdens een ochtendtraining op de roeibaan bij het Amsterdamse Bos. Ja, kom maar even met z'n drieën naast elkaar. Helemaal gelijk, helemaal gelijk gelegen liggen. Oké, okay, nou, roei op maar synchroon. Allemaal gelijk met Arnaud. Momenteel uh, ben ik uh, roeier van de nationale selectie. En daarnaast ben ik ook bezig met promoveren aan de TU Delft... Uh, op het gebied van vrijvisreductie voor onder andere roeiboten. opgelet kom zo ook maar even de kant. Klinkt ook wel heel spannend en zo. Hè? Dus we gaan een coating ontwikkelen en daarmee gaan we harder roeien. Nou ja, dat, dat is eigenlijk gewoon in, uh, in twee zinnen: is dat uh, inderdaad het doel? <laughs> ja, we hebben tien minuten pauze. Ja, daarom, dus kunnen we naar de andere kant roeien? En... Oh ja, dat kan ook. Gewoon alle stuurworders bij elkaar. Ik denk de combinatie van uh, het topsport doen en promoveren op een onderwerp wat direct ook met jouw sport te maken heeft. Ik denk dat ik daar wel uh, de enige ben van uh, in Nederland, misschien wel in de wereld, maar dat durf ik niet zomaar te zeggen. Voor mij is Roeien de ultieme teamsport, omdat uh, ik denk dat er weinig sporten zijn waar je zo exact precies hetzelfde op hetzelfde moment moet doen om een zo hoog mogelijk snelheid te halen. En daarnaast uh, is het gewoon de vrijheid die je hebt. Het glijden over het water. Uh, en uh, ja, dat geeft gewoon zo'n kick als het dan ook nog allemaal lekker gaat. En zo. Je doet onderzoek naar hoe je de wrijving van een boot kunt verminderen. <tie> ik denk dat ik wel begrijp waar die interesse vandaan kwam. Maar wanneer werd dat getriggerd? Nou, in uh, 2008 ben ik uh, meegegaan uh, als reserve naar de Olympische Spelen. En uh, in Peking zat ik toen op de tribune en toen zag ik daar uh, de Holland 4. Destijds een van de medaille-kandidaten voor roeigoud, of zilver of brons. Nederland in baan 6. Na drie kwart van de race liggen ze binnen het bereik van een medaille. En dan aan de linkerzijde van die beeld zal de Nederlandse boot in beeld moeten verschijnen. Willen ze gaan meedoen om het brons. Nee, Nederland komt tekort. Nederland buiten de medailleplaatsen, vierde. Het slechtste resultaat in jaren. Mark Emke, wat een drama. Ja, is, uh, ik, ik, uh, ik snap hier helemaal geen reet van. Het is ook uh, het gevoel alsof er iemand aan die boot hangt. Dat uh, als je naar die wedstrijd kijkt. En uh, wat er hier gebeurt, dat is. Uh, uh, ik begrijp het niet. Maar, dat is ook niet te verklaren. Nee, het ene, ja, ik weet niet. Ik heb, ja, wat ik al zeg, het is net alsof er iets aan die boot hangt of zo. Onder die boot heeft gehangen of weet ik veel. Maar dit kan niet. En toen bleek dus dat er een, een, echt een klein stukje wier achter hun roertje was blijven hangen. In ieder geval dat werd er gesuggereerd. D dat is ook gezien achteraf? Of dat, dat nou denk ik... ja, er dreef wel heel veel wier in het water en dat was eigenlijk was dat de enige mogelijkheid wat kon verklaren waarom die jongens zo, uh, zo langzaam gingen. Dus ik werd daar eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig door. Ik dacht van, hoe kan nou een klein stukje wier van uh, 20, 30 centimeter... hoe kan dat nou zoveel invloed hebben? Dan nou, hebben we het echt over 10 seconden op twee kilometer. Nou, dat is echt een, een gat bij topsport. Ja, dat is goud of geen podium? Nou ja, dat is het verschil tussen 1 en nummer 12, zeg maar, ongeveer. Toen ben ik thuiskwam, thuis kwam, heb ik eigenlijk af vragen van... Uh, hoeveel is dat echt mogelijk? Uh, toen heb ik wat berekeningen op losgelaten. En toen, uh, nou ja, toen dacht ik van, nou uh, het zou wel mogelijk kunnen zijn. Toen dacht ik van, uh, als het zo iets negatiefs uh, de snelheid beïnvloedt, kunnen we dan ook niet iets positiefs bedenken. Dus toen ben ik eigenlijk uh, de literatuur ingedoken om te kijken van, nou, uh, wat... Wat is er zoal bekend om, om de wrijving, om dat te verlagen? Dus ik heb gekeken naar uh, nou, hoe ze dat aan bij transport door pijpleidingen. Maar ook in de natuur heb je ook allerlei soorten technologieën, als ik het zo mag noemen. Uh, als je kijkt naar uh, hydrofobe en hydrofiele oppervlaktes. Dus watermiddend en waterafstootend. dat is uh, waterafstotend, hydrofiel is wateraantrekkend. Nou ja, een, een lotusblad, als daar een waterdruppel op komt liggen, dan zie je echt zo'n druppel als een soort pareltje op dat blad liggen. Nou ja, door gebruik te maken van een superhydrofobe of een superhydrofiele uh, coating, denk ik dat we enkele procenten winst uh, in kunnen halen. En ja, 1% winst uh, in, in, in de wrijvingsreductie uh, levert ongeveer 1 seconde op. 1 seconde, dat is gewoon al het verschil tussen uh, goud en, en niks. Kun je beschrijven wat je precies in het lab test? Ik heb een opstelling waar ik een oppervlak kan koten en dat is een cilinder en die cilinder draai ik in een bak met water wat weer wordt opgesloten door een andere cilinder. Dus ik ben nu dus met die cilinders bezig om uh, puur de wrijving te meten... van verschillende coatings en ook van verschillende commerciële producten. En, uh, nou, en dan als het werkt, dan kunnen we naar de praktijk uh, proeven. Misschien gaan we wel gewoon eerst een vlakke plaat door het water trekken... en dan zien we wel weer hoeveel wrijving het daar uh, vermindert. Dus ja, eigenlijk gaat het heel erg goed. Je zegt zelf, ik ben nu op de top. Maar tegen de tijd dat jij een, een mooie commerciële coating ontwikkeld hebt... zou jij er niet meer van kunnen profiteren. Ik ben uh, anderhalf jaar geleden begonnen om naar Londen te gaan. En, uh, 2012. 2012 is dat. Naar nou, de Spelen da al daar. En uh, als we een coating ontwikkelen... Uh, we proberen natuurlijk uh, enigszins de druk achter te houden... om dat ook uh, voor Londen nog uh, te kunnen doen. Maar ja, uh, Londen dat is... Uh, over een kleine anderhalf jaar, euh, nou, nog ineens. Maar zeg nooit nooit. <laughs> U hoorde Arnoud Geidanis roeier en promovendus aan de TU Delft in gesprek met Frederik Melman. Religieus zijn zonder te geloven, kan dat of zijn die twee begrippen onlosmakelijk met elkaar verbonden? Koert van der Velde die schreef een. Uh, Proefschrift en het is ook een boek geworden over de twee fenomenen religie en geloof. Flirten met God heet het boek. Ik dacht, eh, eh, christenen zeggen altijd: God is liefde. God houdt van u. Is, is uh, flirten met God als titel daar ook een reactie op? Dat, dat God dan niet liefde is, maar gewoon een, uh, een flirtje. Een, uh, een vluchtige liefde. Christenen die gaan vaak, uh, die benadrukken vaak dat je, er een, dat je een relatie moet opbouwen met, met whatever it may be. En uh, als je niet gelooft dan uh, is dat wat uh, ambivalenter. En zal dat ook niet zo stabiel zijn... dat je daar voortdurend uh, uh, reë uh, reëel voor je zal zijn. Dus dan is dat uh, wat, uh, uh, wat speelser. Dus dan vandaar dat vleert een mooie beeldspraak is. En uh, dan kun je toch een religieuze ervaring hebben. Dat moet u even uitleggen. Er uh, nou, blijkt dat uh, een heel, heel veel mensen tegenwoordig... die niet meer geloven toch uh, iets uh, religieus willen beleven, religieus doen... Uh, bijvoorbeeld om wat getallen te noemen. Uh, 6% van de Nederlandse bevolking gelooft niet. Maar bidt wel soms. En dan verstaan ze onder bidden. Dat ze soms aan een god vragen om hen te helpen. In een moeilijke maar situatie dat doe, bijvoorbeeld. Dat doe ik ook wel eens. Maar dat bij mij is bidden meer zoals iemand anders een pizza bestelt. Ik heb een hele concrete bestelling. Die ook op korte termijn geleverd moet worden. En dan zeg ik Allah of God. Ik roep ze allemaal aan. Maakt allemaal niet uit. zeg ik. Alsjeblieft, regel dat ik toch nog op tijd kom, omdat ik weer eens te laat ben vertrokken. En dat lukt dan nooit, want ik begrijp ook wel dat die hogere macht dan denkt: van ja, kom, van de Wielen, nu ineens uh, zie je niet zitten. Maar is dit een religieuze ervaring die je nu fantastisch uh, hebt? Nee, dit maar dit, dit, is, dit is wel uh, een, een hogere is religieus macht gedrag. Ja. En als jij dat doet terwijl je niet gelooft, dat weet ik niet, dan zou nee, ik, ik zeggen, dan, zo nou, nee. dan ben je aan het flirten met God of, of, of Allah, en, en, geef het een naam. Ik denk dat ze allemaal hetzelfde zijn als ze er zijn. Ja, nou, dat weet ik niet. Ik ook niet, maar dat, ik vind het leuk om te denken. Wat, ja. is een, wat is een religieuze ervaring? Want is dat inderdaad al als je zegt. Uh, God laat alsjeblieft de file oplossen. Of, of gaat dat verder? Kan het ook echt iets diep spiritueels zijn? Nou, als je God aanspreekt met een verlangen. Dat, dat, dat zou ik geen religieuze ervaring noemen, nog, maar als jij je aangesproken voelt. Dus als je zeg maar een antwoord daarna, daarna beleeft dat er een antwoord komt. En, en dat je dat idee hebt dat het antwoord. Wordt naar jou toe komt, van achter een grens van, van jouw begrip, dan heb je een religieuze beleving. Noemen noem ze een voorbeeld daarvan? Heeft, nou, u, heeft u heel vertelde, veel mensen gesproken? Ja, u vertelde sowieso aan het begin van de dat u zelf niet gelooft. Heeft u zelf wel eens een religieuze ervaring gehad? Ja, ik heb dat wel eens meegemaakt. Ja. Ja, dat ik uh, me dus aangesproken voelde uh, door iets uh, uh, wat achter de grens van mijn begrip leek te liggen. Ja. En dat, wat was dat dan precies? Nou, ja, het is, een, het is een heel gek verhaal. Ik was een keer in de, de Sinai, woestijn uh, had ik de berg van Mozes beklommen. Hè? De stereotype plek, waar volgens de mythe uh, Mozes de tien geboden van God gekregen heeft. Dat is natuurlijk nooit gebeurd, of dat, dat weet elke godsdienstwetenschapper. Dat is een, een, een verhaal. Maar uh, ik ben echt met dat verhaal opgegroeid. En uh, toen ik daar in de buurt was, dacht ik dus uh, ik ga die berg beklimmen. kom boven. En uh, het was tijdens de Golfoorlog, dus er waren geen het was helemaal verlaten, doodstil. Fantastisch uitzicht. En toen uh, kreeg ik opeens, uh, leek het alsof ik een stem hoorde... die, die, die zoiets zei van uh, wat een hoog moet om ervan uit te gaan... dat er niet meer, niets meer is. Ja, dus ik, ik werd helemaal als ongelovige, een beetje, eh, kreeg ik kreeg een standje, leek wel. Maar dat hoorde u, zeg in het gekke. Nee, dat was ja, het was? Het was vager. Ik, ik voelde zo'n soort boodschap van buitenaf komen. Maar we zijn in een wetenschapsprogramma, sorry dat ik zo streng doe graag willen we dan toch horen een definitie van een religieuze ervaring. Want dat, dat praat gewoon wat helderder. Ja, tuurlijk. Uh, dus de beleving dat je wordt aangesproken... door iets wat voorbij de grens van jouw begrip lijkt te liggen... dat is hierop van toepassing. En daar heb je God uiteindelijk niet voor nodig. Nou, dit, hier had het, hier, dit leek om God te gaan. Hè? Maar God is ook maar een beeld natuurlijk, ook door mensen gemaakt... Maar, dit, uh, uh, uh, maar je hebt er geen geloof voor nodig. He? De, de, toen het gebeurd was, een seconde later al... bedacht ik me, ja, goed, ik ben helemaal naar boven gelopen. Stereotype plek. Uh, ik kon allemaal sociale, psychologische, uh, fysiologische redenen verzinnen. Waarom? Uh, er helemaal geen god was en ik ook niet aangesproken was door een god... Uh, maar dat, uh, niet dat ik dat dan geloofde, dat ik dan geloofde dat er niks gebeurd was. Maar ik, ik, mo ik moet het openhouden, want ik kan niet geloven. Ik, ik weet dat niet. Dus, uh, uh, uh, that, uh... En, en het uh, helemaal uitsluiten zeggen... nou ja, dat is gewoon een combinatie van uh, stofjes en stroompjes in mijn hersenen... en de toevallige uitkomst is deze religieuze ervaring. Bovendien was het warm, dus ik voelde me ook een beetje wazig en vaag. Dat, dat zit u ook niet lekker. Dat vind ik jammer. Dan, dan, dan zeg je meer dan je kunt zeggen. En dan neem je dus eigenlijk ook een soort geloof. Goed, iedereen mag dat doen. Maar ik vind dat religie ook wel een zekere waarde heeft in onze cultuur. En voor ieder persoonlijk kan religie een waarde hebben. Dus je kunt ook religiositeit en dus ook religieuze beleving gaan cultiveren. Daarom heb ik dat onderzoek dus gedaan. Want dit was, heb ik al heel lang geleden een keer meegemaakt... en dat sleep ik er nu maar even bij... Uh, maar uh, uh, mijn punt is dus dat ook al geloof je niet, ben je uh, dus aangelovig... en beoordeel je religieuze beelden niet naar uh, waar of niet waar, geloofwaardig of ongeloofwaardig... maar naar smaakvolheid, vind ik het een mooi beeld, spreekt dit beeld mee aan, kan ik er misschien iets mee? Als je zo naar religieuze beelden kijkt dan, en, en die ook gaat cultiveren dan kun je daar ook iets aan beleven. En dat, die beleving noem ik dan religieus. Maar je bent ook daar... een onderzoeker, sorry, je bent ook een onderzoeker en journalist. Uh, uh, uh, betekent dat ook dat stel dat Martijn vraagt van... wil je bij mij in de scanner komen om nou eens te kijken... van wat er nou gebeurt met zo'n zogenaamde religieuze ervaring? Zou je dat dan ook niet willen omdat dat... Het... Het magische er dan afspraak. Nou, dat lijkt me fantastisch. We maken straks een afspraak. <laughs> Tuurlijk. Nee, dat, ik ben heel nieuwsgierig. En, maar uh, dat uh, zal, ook al kan Martijn precies zien wat er gebeurt... dat zal mij niet tot een, een gelovige maken... in de zin dat ik dan denk dat er dus zeker geen God bestaat. Nee, want misschien heeft God juist die gebiedjes in de hersenen... die ontvankelijk zijn voor religie erin gezet als een antenne... dat jij zijn uitzendingen kunt ontvangen. Je weet, ja. ja. He, het ja. een sluit het ander natuurlijk nooit uit. Nee. Nee. Um, u heeft heel veel mensen gesproken over, over die religieuze ervaringen. Uh, prachtige verhalen. Het, het klinkt uh, uh, soms bijna jaloersmakend. Ik denk, nou, ik wil eigenlijk ook wel een religieuze ervaring. Kan je dat opwekken eigenlijk? Um, je kunt een voorzet doen. Je kunt, um, je, uh, je, als je religieus gedrag gaat vertonen, als je mee gaat doen met een ritueel... dan uh, zul je makkelijker, en dat in een mooie religieuze traditionele setting... zal je eerder iets gelukkig uh, beleven... dan als je in een drukke straat... in een bushokje gaat zitten... om te wachten tot uh, dat er iets gebeurt. Je moet je Ja, en dat is misschien ook nog makkelijker... als je een cactus tot je neemt... aan het shamanisme of... Dat, helpt dat kan, misschien ook, kan ja. allemaal helpen. Ja. Ja. Maar, maar uh, een, uh, een garantie heb je niet. Daarom gebruik ik ook de metafoor van, van flirten. Je weet het nooit zeker. Je hebt het niet helemaal in de hand. Als je het in de hand zou hebben. Uh, dus als je uh, zeker zou weten dat als je dit en dat doet. Je iets religieus zou beleven. Is dat ook niet meer spannend. En het, dan, dan heb je God in je, in je broekzak zeg maar. Het is een, uh, een, een lijvig uh, werk geworden. En het grappige was dat er heel veel reactie kwam positieve reactie, ook minder uh, positieve reactie. Maar dat u ook een beetje van beide kanten uh, werd aangevallen. Zowel van de atheïsten, die zeiden van nou ja, wat nou religieuze ervaring. Maar ook vanuit gelovigenhoek. Die zeiden, het wordt mij allemaal veel te vrijblijvend. Dit is geen religieuze ervaring, want ik zie geen god. Ik zie geen diepgang en ik zie ook geen uh, opoffering. Want dat hoort er ook altijd bij. Hoe, hoe heeft u dat ondergaan, al die reactie op uw boek? Uh, nou, lichtelijk geamuseerd. Ook omdat uh, de meeste mensen maar wat uh, zeiden... terwijl ze het boek niet gelezen hadden... en uh, vaak helemaal niet to the point reageerden. Uh, dus, dat, maar altijd leuk als ze over je boek praten, natuurlijk. Maar wilde u iets? Had u, had u... Ik had liever gewild dat, dat ze mijn punt begrepen hadden. En ik hoop dat ze nog, uh, zich erin gaan verdiepen... zodat ze dat dan uh, wel doen. Ja, maar, maar wat had u een doel voor ogen met het boek om... om uh iets teweeg te brengen? Of was het, was het echt gewoon het, het onderzoeken van nee, de mate ik, ik van... Nee, wil, ik wil wat teweeg brengen. De, de, de, de, uh, ik constateer dat bijna 10, of, uh, minstens 10% van de Nederlandse bevolking... tegenwoordig niet gelooft, maar dus wel soms religieus doet... of iets religieus beleeft. Uh, heb je het wel eens gehoord? Nee. De, de, als je naar, in de wetenschap kijkt, alle definities van religie... gaat altijd het woord geloof in, zit daarin. Uh, het staat centraal. Uh, ook voor christenen, die hebben bijna uh, synonieme. Religie en geloof is voor hen synoniem, zo ongeveer. Dus er, uh, uh, het is een blinde vlek. En uh, ik wil die vlek zichtbaar maken. Uh, de, de, deze, dit, uh, dit verschijnsel zichtbaar maken. Uh, zodat de mensen die uh, zich aangesproken voelen... die dus uh, bij die 10% horen... Uh, daar ook meer over kunnen gaan nadenken... en bewuster kunnen zeggen... ja, ik geloof niks, ik ben wel religieus... en alleen, ik ga dit of dat doen. Ik ga, ja, ja. Dat men zelf bewuster religie religieus gaat worden. Ooit misschien kunnen terugbrengen met Martijn aan tafel... met alles wat oplicht in de hersens. Misschien zo is dat bijvoorbeeld als ik zelf... Naar per college naar de Mater luister of dat ik heel geconcentreerd ben of misschien zelfs een orgasme heb... dat het uiteindelijk allemaal een beetje dezelfde uh, gebied is in de hersen... of hetzelfde wat er met je gebeurt. Ja, ik weet niet of, of, of, of dat dezelfde gebieden zullen zijn. Maar het is natuurlijk wel heel mooi dat we steeds meer inzicht krijgen... Hoe, hoe, in hoe dat soort processen ook op neurologisch gebied werken. En misschien kan de neurologie uiteindelijk ook nog wel van dienst zijn... om iets religieus te beleven. Maar dat zou, zijn zou, zou fiction... kunnen zijn in, in de verklarende sfeer... Dat, dat de mens religieus is aangelegd. Dat, dat er een soort proto-religie al in het beestje mens is, is aangeboren. En dat sommigen vanuit hun opvoeding daar een geloof bij krijgen. Maar dat anderen die niet geloven zijn, toch nog ja. altijd met die religieuze aanleg zitten. Nou, het zou kunnen, maar je hoeft minder moeilijk te doen. Uh, je kunt al gewoon constateren dat omdat wij mensen zijn en we ook weer doodgaan en we uh, met, de, bij, met een heleboel dingen kunnen we niet echt goed begrijpen waarom het ons gebeurt. En dan kun je wel zeggen, ja, je gaat dood omdat uh, dat kun je een biologische reden noemen. Maar uh, uh, voor onze psyche Klopt het vaak? Kan je het dus idee hebben, dit klopt niet. Of ik, ik kan er niet bij, ik snap het niet. En dus je kunt je vragen, wat is de zin daarvan? En dat is een vraag die je al zo lang bij ons dat, als dat we van aap mens werden. Ja, u noemt zelf de dood al. Nou, dan kom, kom je ook bij een oordeel aan een hiernaam. gisteren is het allemaal niet helemaal van de grond gekomen, dat, uh, dat laatste oordeel. Op welk metafysisch paard werd u uiteindelijk? Ik weet niet, nee. nee het niet, het. niet Allah, God, Boeddha of <laughs> nee. uh, het atheïsme, nee, de wetenschap? Ja, als je wet dan ga je denken dat er dus misschien... Er uh, uh, moet toch wat te wedden zijn dan? Uh, dus, uh, uh, elke, elk maar, religieus maar... beeld, zoals een, uh, de, een oordeel of reincarnatie... als je er goed over doordenkt, is het allemaal niet te pruimen. Uh, en, uh, dus elk religieus beeld moet je vroeg of laat ook weer loslaten. Je kunt het niet eindeloos uh, cultiveren, want dan krijg je ook gekke gek werken. Uh, krijg je rare ideeën. Dus de reïncarnatie dus veronderstelt karma. En, kar en als je naar de holocaust kijkt en gaat roepen... dat mensen vanwege hun karma in een concentratiekamp hebben... dan is het niet meer fris. Dus religieuze beelden moet je niet al te zeer cultiveren. Kort van der Velde, hartelijk dank godsdienstwetenschapper en schrijver. En ook dank Martijn van den Heuvel, hersenonderzoeker te Utrecht. Dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie over deze en vorige uitzendingen zijn te vinden via onze site labirint.nl. En volgende week zijn we natuurlijk weer tussen 8 en 9 hier op Radio 1. En nu op deze zender Het Journaal en daarna Holland Doc Radio. Dag.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 Dit is Radio 1.